Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf... Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. Premier Rutte is voorstander van meer EU-toppen. Voor het begin van de herfsttop in Brussel... zei hij dat de EU-landen moeten proberen om discussies... die al heel lang vastzitten los te trekken. Nederland kan er volgens hem van profiteren. Als voorbeeld noemt hij de digitale markt... waarvan 37 van de 43 voorstellen vastzitten. Morgen komt het vertrek van het EU-agentschap voor medicijnen uit Londen aan de orde. Amsterdam wil dat agentschap graag binnenhalen. Wat Rutte betreft komen de problemen met Catalonië niet aan de orde. Hij herhaalde dat hij dat een interne Spaanse zaak vindt. Oud-presentator Frits Bom is overleden. Bom begon zijn tv-carrière als verslaggever bij het NOS-journaal... maar werd eind jaren 70 vooral bekend als presentator van de consumentenprogramma's... De Ombudsman en De Consumentenman voor de VARA... Eind jaren tachtig vertrok hij na een ruzie naar RTL 4, waar hij jarenlang De Vakantieman presenteerde, een consumentenprogramma over vakanties. Frits Bom overleed na een kort ziekbed in Spanje waar hij woonde. Hij is 73 jaar geworden. Voor het eerst heeft Nederland asiel verleend aan Turken die aanhangers zouden zijn van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen. Dat zegt de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Volgens de vereniging gaat het voor zover bekend om acht mensen voor wie in Turkije vervolging dreigt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat er aanvragen van Turken zijn toegewezen, maar wil er verder niets over kwijt. Turkije houdt Gulen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Bij aanslagen in vijf Afghaanse provincies zijn zeker 64 doden gevallen. Doelwit waren militairen en politiemensen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban.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 De Filos in de Randstad met de meeste vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 3 kilometer kost je wel bijna 30 minuten extra. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knoop het Oude Rijn 11 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog zo'n 30 minuten. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 10 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open, maar is de vertraging nog zo'n drie kwartier. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Knoop het Hoevelake, 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 30 minuten. Met de andere kant op richting Utrecht bij Knoop het Hoevelake, 10 kilometer door diezelfde aanrijding. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten en de vertraging ongeveer drie kwartier.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 Luisteraars, welkom terug bij het tweeduur Hans en Ronald in de middag. We hebben nog een heleboel dingetjes, we hebben een heleboel nieuwtjes uit Zandvoort. En het weer hebben we nog, en de gouden Ouwe hebben we nog, en de Biscoopprogramma hebben we ook nog. Dus we hebben genoeg. Maar alles is natuurlijk met lekkere muziek. Uitgezocht door Ronald. En ik mag altijd het eerste doen. Wij wensen u heel veel plezier. Club. Ja. Poison Mind. Ja, dat Even is in de drie hits die Zara. Ja. ja, ik hoorde van jou dat hij uh, flink uh, de beest uitgehangen heeft. Ja, ja, ja, ja. iets meer ook uh, dan. Uh, ja. ja, de beest. Oh, de beest. Hij heeft er hier voor plezier gehad, denk ik. Ja, die kunnen we ook wel ja. weer draaien, de beest. Wie? Beast of Burden. Ja. Oh, ja, ja, niet nu hoor, maar dan gaan we, uh, die ga ik opzoeken. Ja. Ik heb nog uh, wel wat, wat ik net zat te lezen voor, uh, voor, de, zeg maar voor de pauze. En het gaat over de start van de aanleg van de natuurbrug de Duinpoort. Het project Duinpoort... bij het ecoduct dat over de spoorlijn Zandvoort-Hanem wordt gebouwd... is van start gegaan. Het is de laatste verbinding tussen het Nationaal Park zuid Kennemerland en de Amsterdamse in Duinen... en zorgt ervoor dat er een natuurgebied van circa 7.000 hectare ontstaat. Duinpoort is het sluitstuk in een serie van drie nieuwe natuurbruggen... in het Natuurpark zuid Kennemerland. Deze drie bruggen over... Over weg en spoor, Zandvoort, zandpoort over de Zandvoortslaan, zeepoort over de zeeweg en duinpoort over de spoorlaan, verbinden het Nationaal Park Kennemerland met de Amsterdamse waterleidingduinen. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare. Dat is nogal wat, hè? In oktober 2017 begint ProRail met de aanleg van een bouwweg... langs het spoor om materiaal aan te kunnen voeren... en de aanleg van de natuurbrug start in de tweede helft van november. In het voorjaar van 2018 worden de liggers... die het dak van de natuurbrug vormen, over het spoor gelegd... en in de zomer van 2018 is de natuurbrug gereed. Nou, dan kunnen we eroverheen. Oh, nee, dat is niet nee, van ons. Nee, nee, nee, nee. dat is niet Je ons. mag van alles behalve eroverheen. Ja, ja nou, misschien de eerste ja, keer. Hè? Je, hè? Ja, misschien de eerste keer hè, was dat al. Mochten altijd, geloof ik, de mensen er ik een eerste Ik heb geen idee, Hans, keer... of dit ja. uh, deze keer... Maar ik vind, ik vind het een heel mooi initiatief en heel mooi. Ja. Ja. Kan niet anders zeggen. Goed, wat ja. gaan we doen? Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga muziek dragen. <laughs> dat is heel goed. <laughs> Ik heb jou natuurlijk al 24 keer gelezen wat dit was. Hè? Ja, dan een lekker plaatje. dit. Ja, hè? ja. ja, ja vond ik ook wel. Krijg ja. naar de Paris. Vooral die, uh, die pijpers op het tent, dat vind ik wel leuk. Ja, Hans, en ook een, en we hebben ook jonge luisteraars, hè? dus ik weet niet of je dat kan zeggen. Wat zeg je? Oh, oh ja. dat bedoel je. Nee, ja. maar de, de pijpers uit, uh, uit Schotland, die, die mensen met die zak, hm. zakken onder hun arm. Ja, een doedelzak. Ja, nou, die bedoel zak. ik. Um, de andere wat jij net zei, nee, die zijn nee, nee, nee. meer op de wal in Amsterdam. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar ik zeg het niet. Dus ja, nee, nee, ik, ik, ik heb het gezegd. Rusland. Maar ik bedoelde het niet. Nee, dat kan. <laughs> maar er zitten gevangenissen vol mee, ja, zoals mijn dat vader het. altijd zei. Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja. ja. Ik heb uh, eigenlijk niks. We gaan straks naar de gouden oude van de ja, week. Dan gaan we het nu dan. dan. Oh, dan gaan we erin. Ja, ik heb er eentje uitgezocht uit 1966. En het is I heard it through the grapevine. En ik heb van jou net gehoord dat het is. Ik hoorde het in de wandelgangen. Ja. Ja. En uh, dat is een, een opname die eigenlijk eerst geschreven is door Klettersnight en de Pips. En die kwam uit in 1967. Maar de Marvin Gaye-versie werd uitgegeven in 1968 op zijn album The Groove. In The Groove. Waar hij de aandacht van de radio radioschrijfdeestelkjes kreeg. En in uh, de oprichter van uh, Mountown, uh, Motown, daar komt het liedje vandaan. Hadden ze eindelijk akkoord gegeven. Dat hij in oktober 1968. De single versie uit mocht geven. En na het. Uh, en hij, iemand anders. de Cretus uh, Clearwater Revival. Hebben hem ook uh, opgenomen. Ja. En, uh, maar Ik wil hem laten horen. Van, uh, van Marvin Gray. Ja, ik moet altijd twijfelen Tussen die van CCR en deze. Is allebei eigenlijk wel even goed. Ja maar. De, de, de, de, de, de echte uitga, De uitna, opname van Cretus uh, Clearwater Revival. Dat duurt 11 minuten. Ja, die hebben een heel grote ja. tussenspel. Ja, ja maar ja, dat doen we maar niet. Tien jaar geleden, dat weet je waarschijnlijk niet meer... werden drie weersenten uitgezet in het kraansvak in de Kennenbeduinen. Met als doel om er ervaringen op te doen met begrazing door weersenten... in het Nederlandse landschap. Afgelopen zondag werden allerlei feestelijkheden... rond dit jubileum bij het eh, rond dit jubileum bij de bezoekerscentrum de Kennenbeduinen georganiseerd. Tijdens de speciale publieksdag was er een foto-expositie langs het voetpad... Langs uh, de parkeertrein, koevlak en het recreatiepas, het, we, het wet. Wie de Wissente. Hoe nou precies? Vicente. Vicente. Wie de Wissente graag in het echt wil bewonderen, kan de Kennemerduinen in. De gele route langs deze bijzondere dieren is sinds 1 september weer opengesteld. Dat zijn een hele grote beesten met die lange haren ja. en die horens. Oh, Europese bizon. Uh, ja, prachtige, prachtige beesten zijn het. Ja. Het is trouwens een onderdeel van een landelijk uh, geheel. Hè? Want we zijn eerder al uitgezet in uh, onder andere Diemen, Almere, ja. Lelystad. Maar ze zijn begonnen met drie. Hoeveel zijn er nu, weet je? Dat? Ik heb geen idee. Want maar, er zijn er veel meer dan drie. Met, uh, ze hebben geen, uh, geen natuurlijke vijanden. Dus, uh, ja, dat, ja, dat is het. kopen kopericente, ja. allemaal ja. bij de af. Ja. Ja. Ja. ja, er wordt wat gewicent. Precies. <laughs> Wees een vent, koop een vicent. Ja, zo is dat. You. We can't talk. Avenue van Duffy. Duffy. Duffy. Ja, Duffy. Duffy. Duf, Duf, Duffy, Duffy. De Duffy. Duffy. Ja, Duffy. Duffy. <laughs> niet, niet een V, maar nee, Duffy. Duffy. Ik, ik lees net op mijn iPad... dat de kandidaten bekend zijn... voor de verkiezingen onderneming... van het jaar 2017. En de categorie horeca... is het Amsterdamse Beat Hotel... Café Anders en Tasty Corner. En categorie retail... retail? is retail is Radio Stiphout, slagerij Marcels. En Vlug Fashion Herenmode. En de categorie Overigen. Dat is Behind the Beach Bike Rental. Eh, Circuit Zandvoort en Escape Room Zandvoort. En de winnaars in de categorieën... en de uiteindelijke winnaar van de titel Ondernemer van het jaar 2017... worden bekendgemaakt tijdens de Ondernemingsgala... dat op donderdag 16 november aanstaande opnieuw in het strandpaviljoen de Haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Deze galenavond wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd... en is voor alle ondernemers gratis te bezoeken. Nou ja, en dan heb je in de die categorieën. En uh, nou ja, we, we ben, ik ben benieuwd wie eruit komt. Ja, ben ik ook heel nieuwsgierig ja. naar. Ja. Ja. Nou ja, sowieso. Als je genomineerd bent, dan uh, doe je iets in ieder geval goed. Ja, <lacht> dan, doe je, dan doe je het zeker goed, nou, ja. Goed. Dus iedereen kan nog stemmen. Er staat in de, in de krant, heb ik gezien, een stemformulier... En dat, uh, dat kan u insturen of in, inleveren. En dat kan u zelf uw voorkeuren u, uh, bekendmaken. Ik ben benieuwd. Ja. Dus. Ja, dat was hem. Hans. Dat was hem. Nou, dan gaan we naar een heel gevoelig nummer. Caravan ah. of Love. House Martins. Ja. Are you ready? Are you ready? Are you ready?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 Een boodschap die nog steeds geldt hè ja ja verlies. ja Hé hey, uh, Hans, Ja. Je, het is tijd voor het weer denk ik. Weer of geen weer? Ja. We, We doen dat... het weer. Ja, ik moet het even, even, zoeken. even zoeken. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja het bleef vandaag vrijwel overal droog. Eerst waren er alleen opklaringen en het was nevelig met lokaal wat mist. In de loop van de dag nam vanuit het Westen de bewolking toe. En vooral vanavond kan het in de kustprovincies een beetje regen vallen. Met, de, met vanmiddag van 18 tot 22 graden is het nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Wel, trekt de wind aan. Goed voor de windmolens. Morgen waait het flink en is het een stuk frisser. Ook trekt er gebieden met bewolking en soms regen van west naar oost over ons land. Dus ja, het was inderdaad in mijn auto 20 graden. Dat is echt wel warm ja. voor de tijd van het jaar. En de buiten? Uh, en ook. Oh. <laughs> ja, nee, ja, hij meet daar hij meet buiten. Nee, Wat ik me altijd afvraag... De wind trekt aan. Waar trekt die dan aan? Ja, dat weet ik niet. Nee, precies niet. Ja, dat is inderdaad, dat zeggen ze altijd, hè? Het zijn allemaal ik, van die dingen die ja. dan open blijven. Ja, wind, heel onbevredigend. Ja, de wind trekt aan. Ja, ik heb geen idee waar die aan trekt, inderdaad. Nee. Dat niet. nee. Hey, maar ik, ik vroeg jou toevallig, ik heb van het weekend heb ik... Uh, of, het was eigenlijk maandag hebben wij gewandeld over het strand. En toen zei ik toevallig tegen mevrouw... Wanneer komen die windmolens er nou? En jij zegt dat ze er al staan, maar ik heb ze niet gezien. Nee. Maar in ons reclameblok wordt gevraagd: bril nodig? <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, er... maar... Oh, sorry. Ik <laughs> Joe van de Rednecks was dat. Ja, lekker plaatje. Lekker plaatje. Hè? Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Zeg ze wel wat voor ons koren eigenlijk. Ja, inderdaad. <laughs> niet, nee. <laughs> Ik heb wel een belangrijke mededeling eigenlijk voor Zandvoort. Van degene die Nienke van Bergen als huisarts hebt. Pasteurstraat nummer 10. Die is gesloten, de praktijk is gesloten van 23 tot 27 oktober. En u kan voor waarneming op dinsdag naar huisarts F. Wenink... En de telefoonnummer 5712499. En op woensdag... Uh, doet de huisarts... A. Scap... Scapio. Zo, dat is een mooie. Scipio. Bloemen. 5712058. En op maandag en donderdag en vrijdag... doet, een, doet de huisartsen het samen. Dus ja, uh, in ieder geval... is deze praktijk gesloten... van 23 tot 27 oktober. Je zal het maar nodig hebben. Ja. ja. En uh, zeg maar, waarvan akte ja, het op, Ja da van de police. Ja. Zeg ja. Ja. Ja, Hans, Hans, Hans. Ja, Hans, Hans. Vertel. Ja, maar ja, de, een vibrator en een banaan die zijn met elkaar in gesprek. Wat zeg je nou? Een vibrator en een banaan die zijn met elkaar in gesprek. Ja. Zeg die banaan, waar sta jij nou te trillen, joh? Ja. Ik ben degene die zo meteen opgegeten wordt. <laughs> ja, dat is waar. Ja. <laughs> hey, ja, we hadden het net over die, die watertoren. Ja. En, uh, maar een onderzoekbureau gaat handelen wethouder onderzoeken. Ja, burgemeester Niek Meijer heeft de onderzoekspecialisten van bureau Integris, Intergis opdracht gegeven om per direct het onderzoek te starten... naar de vraag of het handelen van de ondanks afgetreden wethouder Demmens... de besluitvorming Watertorenplein heeft beïnvloed. Door een binnengekomen WOB-verzoek kwam het aan het licht... dat wethouder Demmens ambtelijke correspondentie over het project Watertorenplein had doorgestuurd... aan de eigenaar van de Watertoren... en aan een van de architectbureaus, die in de race waren... met plannen voor het Watertorenplein. Daarnaast, uit correspondentie, het concept brieven en reacties... die deze architect en de eigenaar van de Watertoren naar de Raad CQ College stuurden vooraf de beoordeling zijn vastgelegd, voorgelegd aan de wethouder. Intergis gaat onderzoek verrichten naar de chronologie van de feiten en omstandigheden in zaken het project Watertorenplein, de grondslagen van de besluitvorming in zaken genoemde projecten einde vast te stellen of de correspondentie tussen wethouder Demmers en externe personen en partijen al dan niet beïnvloed hebben gehad. Het doorlooptijd van het onderzoek is geraamd op zes weken. Dat betekent dat het begin van december het resultaat bekend zijn. Hangende dit onderzoek wordt het uitvoering van het raadsbesluit Watertorenplein bevroren. Misschien vriest het dan ook wel. Ja, dat ja, weet je niet. Weet, ja. Maar het is, ja. Uh, ja. Ik, ik vind het enorm sukkelig. Oh, het is een soap, denk ik. Ja. Het is een beetje een soap. Ja, het is ja, heel Dat dom. vind ik een beetje sowieso van al die lokale partijen. Weet je, je kan wel... Uh, uh, alle initiatieven op, op het gebied van politiek zijn ja. goed. Ja. Maar zorg dan wel dat je kundige bestuurders hebt. Ja. Bij, daarom um, breekt het nog wel eens aan. Bij, bij wie, was, uh, wie was hij? Van welke partij was de uh, Demons? Ja, hou me goede. Maar uh, Nou, durf ik geen uitspraak over te doen. Nee, van welke partij, weet je? Er nee, weet, je. weet ik zo niet Nee, ik wacht. ook niet. Maar hij was ik, het enige wat ik weet is dat hij van een lokale partij was. Oh, zo, ja, Ja, nou ja. Maar goed, het, is, uh, het, is, het is jammer dat het uh, gewoon het, het hele plein dus weer vertraging oplopen. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. In ieder geval zes weken. En dan moet je maar al wachten wat er natuurlijk weer uit voortkomt. Want ja, je weet niet wat het onderzoek weer op gaat leveren. Dat, uh, dat is het probleem. En het gaat weer geld kosten. Ja, dat is er ook eentje. Ja. Dus uh, ja. Ja, we zien het wel. En we dat horen het is, wel. Het is goed dat ze een onderzoek doen. Ja, dat is waar. Ja, ja het is jammer. Maar ik vind het wel heel verstandig van de burgemeester. Ik vind dat ook als we zeg mogen. Nou, ik denk dat hij niet een andere keuze had. Nee. Weet je, dit, dit gaat weer dwars over social media heen. Ja. En iedereen heeft weer zijn oordeel. En zijn... Ja, dat is waar. Laat maar, laat maar uit hoe goed het zit. Ja. Weer de bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is 19 oktober tot de 25ste. Dus dat is de aankomende week. En dat is de Lego, Lego Ninjaro Ninjago film 3D in het Nederlands. Dagelijks om 11 uur. Dikkertje Dap. Dagelijks om half 2. En de Dummy de Mummy. En de Tombo van Argnetoet. En dat is om half 4. En dat is ook dagelijks. En dan hebben we de Begulet. Vrijdag, zaterdag om 7 uur. En dan is hij er ook nog donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En dan hebben we ook nog de Kingsman. De Golden Circle. Vrijdag en zaterdag om half 9. Nee, half 10. Sorry. En Tulip Fever. Woensdag 25 oktober om half 8. En de kassa is 30 minuten voor de aanvang van de voorstelling open. En verwacht wordt Ladies Night. Home Again. Op 2 november. En Hampstead. Op 7 november. En de locatie is Circus Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 5718 686. En de website is www.circuszandvoort.nl. Ja, ik heb daar ooit een uh, voorpremière uh, gezien. Volgens mij van de nieuwe Minions-film, die toen uitkwam. Ja, zaten we met vier in de bioscoop. Dus ja. uh, als je ruim wil zitten, ja. gaan met, met ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is over het algemeen toch met die bioscoop, hè? dat het niet zo... Ja, alleen die, die, die, die kasttrekkers, hè? Die, die, uh, daar zit het vol en verder. Ja, terwijl je als je in één keer een film in de, nee. de bioscoop hebt gezien... en je ziet hem ooit een keer thuis, zelfs al heb je een home cinema set... Dan nee, nee, het, niet nee, het is niet te vergelijken. Nee, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Oh. Ja, o, o, ik nou, ben nou. het een keer met je eens. Hoe is ja, dan wat wordt dan? eng nu. Ja, daar moet je oppassen. Ja. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106,9. Ik vind het een beetje zielig wat er achteraan komt bij deze jingle. Het, het glijdt af. Ja. <laughs> Net of het ziel, wij zijn helemaal niet zielig. Ik zing wel, maar ik wil het niet. Nee. Hey, het, het zou je maar gebeuren dat je, uh, dat je op de foto van een opsporingsbericht staat van de politie. Nou, oh, Ja, nou dat is een grove fout van de politie. Bij een opsporingsbericht werd in maart een foto geplaatst van de verkeerde vrouw. De politie, ja, echt. De politie heeft de vrouw inmiddels excuses aangeboden. Ja, dat mag ook wel. Met het opsporingsbericht werd de dader van een babbeltruc in Zaandam gezocht. Bah. Maar daar had de vrouw die erop stond niets mee te maken. De politie betreurt deze fout. Deze politie betreurt de gang van zaken. De foto is van alle officiële opsporingskanalen verwijderd... en camerabeelden van de juiste verdachten zijn opgevraagd. De foto stond onder meer op de website van de politie... en was te zien in de regionale opsporingsprogramma Bureau NH... Ook dat nog. Ja, in het programma wordt later juist de juiste camerabeelden gedaan. Ja, dat zou je toch maar gebeuren. Maar, man, man. Ik vind <laughs> het niet een foutje, hoor. Nee, dat is inderdaad. En een nee. excuus is... Nou, dat vind ik wel iets, iets te makkelijk ook, vind ja. ik. <laughs> ja, ja, ja daar uh, mag je wel meer. Uh, ja, dat dus. denk ik ook wel. <laughs> maar er hebben mensen half internet over gegaan, Ja. God, is zal mee gebeuren. <laughs> ja. ja, ja. Maar goed, als ik jou zie, dan denk ik ook van waar is de poster op spoor. Ja. Maar... <laughs> ja. Ja, nou, dat vond ja, ik wel een leuk ja. bericht. Ja, ik vond denk één ding. Dat, nou, dat vond jij een ja. leuk bericht. Ja, dat vind ik leuk. Ja, nou, okay. Ik ga leuk. er nog eentje zoeken. Ga je nog zo eentje ja, nou, zoeken? Ja, nou, nou, leuk ja. Dat vind ik wel oh. leuk, ja. toch? We zijn er bijna, dus neem, ja, neem je tijd. Ja, dat doe ik ook. Ja,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 Trying not to get stuck in my head. But I read that Soda kills you, Jesus saves on the bathroom wall.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 Kevin the grown, best hier ever. Die zingen wij. Ja. ja. Ja. Maar niet zo goed als hij hoor. Nee, je... nou, niet ja, ja, we komen aardig in de buurt. Maar ja, nou, dit wel. Jawel. Een, een prettig nummer, ik, ik heb zeggen. nog een, een heel leuk dingetje gevonden. Wat ik. Uh, een onverschrokken hond loods met succes geitenkudde door de bosbranden. Een piranese berghond, die door de baasje wordt gebruikt voor het hoeden van een geitenkudde wordt in Amerika bejubeld vanwege zijn koelbloedige optreden... tijdens de recente bosbranden in de staat Californië. De eigenaar van de trouwe viervoeter dacht dat het dier en de geiten... waren omgekomen in de vuurzee. Maar in werkelijkheid slaagde Odin, dat hondje, er op murekaleeuwse wijze... op in de kudde langs de allesvernietigende vuurzee te loodsen. Nou, is dat een goed bericht of niet? Mm, dit is een heel goed bericht. Ja. En het, het, um, het is geen hondje hoor, het is een behoorlijke hond. Ja, een grote knoert, dat weet ik wel. Ja, ja. ja. Volgens mij is mijn dochter zo'n hond. Ja? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou. De geiten die bleken met de schrik vrij te zijn gekomen. Nou. Maar Odin, de hond, was gewond. Oh. En dat is dan weer jammer. Ja. Maar, dat maakt niet uit, hij overleeft het wel. En ik vind het die lintje verdiend. Hebben. Ja, precies. Nou, dan uh, zou ik zeggen, shout to the top. In dit geval van Staalkant. afgelopen. Ja, we zijn yeah. er weer. Ja, niet het nummer, hoor. Maar... Nee, nee, dat begrijp ik. Wij nee, zijn er beduig, hè? Ja, dat begrijp ik. Nou, morgen zijn we er niet. Nee. Jullie gaan filmen en ik ga op, op rit. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar donderdag zijn we er weer. Precies. Dus oh. uh, in dit geval tot volgende week. Tot volgende week donderdag. In ieder geval een heel goed weekend. Het weer ziet er redelijk uit. Dus we kunnen toch nog wel een beetje het strand op, denk ik. Dus, uh, nou, heel ja, goed weekend. En gezond weer op. Morgen. Tot volgende week. Tot volgende week. The time.